En het is vandaag zaterdag 22 oktober 2011. Het is de klok van 10 uur en tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Wij zijn vanochtend weer in uh, Hotel Hoogland waar wij uh, aan tafel zitten. Ik zit vanavond, vandaag aan tafel met uh, Yvonne Roosendaal. En ik uh, zit uh, naast Betty van Voorst. En wij hebben onze techniek. Dat wordt verzorgd door Roy Halderman. de koffie door Don de Grebber, de redactie Yvonne Roosendaal en Elle Jansen. En uh, wij gaan een uh, heel leuk programma maken vandaag. En uh, Yvonne, waar gaan we mee beginnen zo meteen? Ja, we hebben, een, uh, we hebben goed nieuws van de Ondernemersvereniging. Tegenover ons zit Gert van Kuik en Leo Missebeek. En we houden natuurlijk nog even geheim. Daarna krijgen wij Ria Winters. Zij komt wat vertellen over de eigen bijdrage. voor activiteiten in Huis in de Duinen. En om 10.25 uur 25 komt Hilly Jansen. over haar tentoonstelling De Universele Mens. Daarna krijgen we. Ankie Miezebeek over de sprookjeswandeling. Dat blijft in de familie hè. Nog even dan komen de rest van de kinderen ook. Om tien over elf komt uh, wethouder Tatis praten over zijn ontslag. En waarschijnlijk is dit de laatste keer dat hij als wethouder achter de microfoon zit. Dus we zijn heel benieuwd waarom de goede man ontslag heeft genomen. En dan krijgen we nog in het volgende uur Gijs de Rode van het CDA en Ellef Verheij van de VVD. En zij komen praten over de begroting. En dan nu muziek, Alan Parson met Don't Answer Me. Zandvoort van 22 oktober Hebben jullie wel eens van Sams kledingsactie gehoord? Ik kijk ook even naar de heren aan de overkant Sandra Kluiskens komt daarover vertellen en het is ieder jaar, het is voor het goede doel Die waren we even vergeten, sorry Sandra En uh, wij hebben hier aan tafel uh, Twee heren voor ons zitten Het zijn uh, hele vrolijke heren op de vroege morgen ja. ja, meneer Van Kuik, ja. goedemorgen. Komt en ook meneer... door jullie goede muziekhuis uh, in aanvang? Ja, die heeft donder, en allemaal. Die heeft goedemorgen heeft Donde Gribbe heeft hij geregeld. Jullie hebben, en meneer Wiesebeek, jullie hebben. Jullie hebben nieuws Vertel. Ja, we hebben. Vorige week mocht ik hier zijn op jullie verzoek om iets te vertellen over allerlei dingen die we in december maand gaan doen. Waaronder bijvoorbeeld de sfeerverlichting die gaat komen. Toen moest ik ook melden dat de ijsbaan die we vorig jaar georganiseerd hebben... ...waarschijnlijk niet doorging, omdat we onvoldoende geld hadden. Nou, ik moet uh, zeggen dat de ijsbaan nu wel doorgaat, definitief. En dat u wat dat betreft een primeur, van de krant was al uh, uit... ...dus ja. die heeft het niet mee kunnen nemen. Dus iedereen die nu luistert, die hoort het voor het eerst dat de ijsbaan definitief doorgaat. Dankzij de gemeente, dat wil ik toch wel wat drukker stellen... ...want die is zo genereus geweest om het missende bedrag... Te garanderen. Zodat wij in ieder geval uh, gerust kunnen gaan organiseren. Ik doe nog wel een oproep aan alle ondernemers die luisteren. Ik kom langs de komende weken om uh, nog wat sponsorgeld op te halen natuurlijk. Want we moeten wel zo goed mogelijk uh, organiseren. Maar het gaat dus door. Opening 17 december. Eerste dag. En we sluiten op dag 8 januari. 8 januari. Ja. ja. ja zondag. Um, dus ja, eigenlijk heel goed nieuws. Dat betekent dat de decembermaand met sfeerverlichting, met een ijsbaan, met de sprookjeswandeling en alles wat er nog bij komt. Dat moet echt een... Uh, Hele mooie maand worden voor de ondernemers. Waar komt u te staan, de ijsbaan? Hetzelfde plek, plek, de klein. En Leo zal uh, meer vertellen over de details van de ijsbaan. <lacht> Leo, <lacht> Leo. <door> details. Vertel. <lacht> ja, uh, um, inderdaad, als ijsmeester uh, mag ik uh, de technische gedeelte van de ijsbaan <lacht> begeleiden. En, en de opbouw en de, weer de afbouw. Dat houdt in dat het uh, plein weer om gaat toveren tot een uh, heel groot podium waar een, uh, waar een ijsbaan op komt en uh, ja, Met verlichting, tenten erbij Al die bollenkraam uh, die wordt weer meegenomen in het hele verhaal Gewoon een heel gezellig plekje in het dorp Ja, en vorig jaar hadden we natuurlijk heel veel sneeuw Ja ja, dus, wie, uh, wie weet? Ik weet niet we wat voor voorspellingen we nu hebben. Maar. Ja, ik hoor steeds een extreem ja. heftige wind. Maar ja, ze hadden ook een hele mooie zomer voorspeld en, Ja, daarom. Dus dat moeten we maar op ons af wat er komen. Ja, ja, we, en, ja we runnen die, die baan met. Uh, we hebben een stuk of 6 tot 8 uh, ijsmeesters die, die op toerbeurt uh, aanwezig zijn op de baan. Om hem uh, zo netjes mogelijk te houden. Ja, want het is eigenlijk nog best wel een hele klus. Want het, die ja. ijsbaan is echt de hele dag open en s'avonds ja. ook nog een, uh, een poosje. Ja. En, ja, uh, ja. en misschien moet die s'nachts een beetje bewaakt blijven? Of, ja, ja. We, hebben, we hebben dag en nacht bewaking. Ja. Dag en nacht, dus dag, overdag hebben we een hele grote groep vrijwilligers die die baan uh, begeleidt. Dat zijn een heleboel dames en heren die, uh, die de kaartjes verkopen, die de kinderen begeleiden. Uh, ja, dat, dat gaat helemaal uh, geolied inmiddels. En buitenom heb je de ijsmeesters die het ijs in de gaten houden. En dan nadat het gesloten is, zijn ze meestal nog een uur bezig om de boel weer netjes te maken voor de volgende dag. En dan hopen dat er niet, zoals vorig jaar, 15 centimeter sneeuw komt te liggen. Want daar hebben we een gigantische hoeveelheid werk aan gehad. Ja, dat is best. Dat is gezellig. Het is wel heel leuk. Ja, ik dan in en met die sneeuw en die ijsbaan en al die mensen die aan het schaatsen zijn. Dat geeft toch wel echt het december-sfeertje. Maar deze wil ik ook eigenlijk een beetje een oproep doen aan uh, mensen die, uh, die nog mee willen helpen als vrijwilliger uh, of ijsmeester willen zijn uh, ja, het is gewoon een hele gezellige groep mensen, uh, dus ja meld je aan uh. ja, en, en we zoeken nog een uh, penningmeester dat is dan weer het deel van Gert van Kuik <laughs> is, ook, is ook vrijwilliger hoor <laughs> ja, alles wordt vrijwilliger alles wordt uh, iedereen die zich inzet dat is allemaal vrije tijd en, uh, Blijft uniek, hè? Ik vind ja. het echt heel mooi. Want zoiets staat er dan uh, ja. drie weken ja. en... Uh... Het is dus toch uh, heel veel uren en iedereen... Uh, ja, we, een het week van tevoren doen. beginnen we al. Ja. Maandag voor begint de gemeente met de banken weg te halen. Uh, alles wat aan een obstakel staat wordt verwijderd. Nou, dan in half in de week dan wordt er een groot podium gebouwd. Uh, donderdag in dit geval wordt de ijsbaan helemaal neergelegd. Vrijdag wordt het eigen gemaakt. Nou, dan zaterdag uh, gaan we open, dat is de 17e. En dan moet het ijs er liggen en dan kunnen we schaatsen. Ja. En dan in dat weekend, het openingsweekend, dat wordt nog even ingevuld. Daar zijn we nog mee bezig. Want daar zullen we nog wat nadere informatie over geven. Maar dat wordt heel gezellig. En dan in de loop van de vakantie, dan heb je de eerste week is een schoolvakantie. Nee, dan hebben we nog geen schoolvakantie. En daar zijn de scholen open. Dus er is nog een mogelijkheid voor de scholen daar zo, uh, zich te presenteren. En dan gaan we twee weken schoolvakantie krijgen. Kerst, oud en nieuw. Oud en nieuw vieren daar ook. En dan nog een week in het nieuwe jaar hebben we nog uh, een volle week. En dan, uh, ja, dan zijn we weer een week aan het afbreken. In ieder geval heb je je vorig jaar geschaatst. Nee, nee, nee, nee, vond. nee. Wel nee. bang dat ik val en dan wat breek en zo. Dus dan t, uh ik heb het ook <laughs> niet gedaan, maar ik kom dit jaar denk ik maar. En jullie hebben ook schaatsen? Ja, ja we hebben ja. 150 paar schaatsen liggen oh, okay. en die worden verhuurd. En uh, ja, dat is vrij. Het uh, <coughs> gaat in het, uh, in het hele, hele verhaal mee. En, uh, dus je, je kunt met je eigen schaatsen komen en je kunt haar schaatsen huren. Ja. Ik wil nog één ding zeggen voordat we gaan afsluiten, zag ik. Nee, je hebt gelijk. Wethouder Tatus komt zometeen. Ja. Ja. Ik ben er niet meer. Ik ga dat ook nog wel op een andere manier doen. Maar ook veel dank verschuldigd aan, aan Tatus. Omdat hij uh, tot op het allerlaatste moment is blijven strijden en vechten om die ijsbaan mogelijk te maken. Dus waarom die ook aftreedt en wat er ook allemaal al is gedaan. Of welke reden er ook zijn. Uh, ik ben er heel dankbaar dat hij zich ingezet heeft voor de ijsbaan. Ik wil dat nu even zeggen. Breng het zo allemaal over. Ja. Nou, ik denk dat u wel luistert. Dat ja, ja, ga ik ook nog doen hoor, maar goed. Ja, maar we zullen okay. zullen. Nou heren, heel veel succes. Ja. Ik hoop dat jullie heel veel vrijwilligers gaan ja. krijgen. En, uh, en wij komen scha... Ja, maar, ja, Wij hebben geen Wij worden al <laughs> aangewezen, u ziet dat niet thuis, maar... Uh, Oké, okay, goedemorgen, ja. op de ijsbaan, op de ijzbaan, ja, ja, op nou, dan dan zaterdag, lijkt even, me heel leuk. Nou, nou wie weet, we gaan het overleggen. Dank u wel en heel veel succes. Tot ziens. En wij gaan nu nog even verder met muziek. Cheap track met I Want You To Want Me. I want you to want me Zandvoort is weer uh, actief. Tegenover ons zit Ria Winters. Zij is coördinator welzijn van Zorgcontact. Dat is Huis in de Duinen en de Bodaan. En meer leven in Bergen. En meer leven. dat is waar, ja. Bij de speeltuin. Ja, precies. Per 1 oktober is een grote beroering ontstaan, lazen wij onze favoriete krant, de Zandvoortse Courant, waar we heel veel informatie uit halen. Dat er een eigen bijdrage betaald moet worden voor activiteiten. Niet de gewone activiteiten, maar de high tea, optredens van artiesten, de bingo en het borreluurtje. Die gaan 10 euro per maand kosten. Nou zijn daar een heleboel bewoners niet zo blij mee. Nee. Wat kun je daarover uitleggen? Ik ga daar het een en ander over uitleggen. Het is zo dat uh, wij inderdaad overgegaan zijn tot het, uh, uh, tot het verkopen van abonnementen, zal ik maar even zeggen, uh, voor activiteiten. En hoe komt dit nou? Uh, vorig jaar hebben we een enquête gehouden onder onze uh, bewoners van heel zorgcontact en daaruit is naar voren gekomen dat de bewoners behoefte hebben aan meer activiteiten. En uh, dat begrijpen wij, alleen het is zo dat wij uh, onze bewoners, die, krijgen, die wonen bij ons en die zijn, worden door de AWBZ uh, gefinancierd. De AWBZ, dat is erg, echt wel bekend, dat het steeds zuiniger moet en moet steeds meer betaald worden door de, van de kosten... ...van de AWBZ. Dus dat betekent dat ik eigenlijk al vier jaar bij zorgcontact werk... ...en dat we niet meer budget krijgen... ...maar we willen wel meer doen voor ja, dat budget. En uh, daarom zijn we overgegaan tot abonnementen. Het, bete het is zo dat de bewoners van Huis in de Duinen... Daar uh, is dus een bijdrage van de AWBZ voor, maar niet voor de bewoners uit de buurt. En de buurt noemen wij de flatbewoners en mensen die in het dorp wonen. Oké, okay, dus de aanleunwoningen, krijg... de oude term aanleunwoningen ja. rondom het Huis in de Duinen ja. en de Bodaan en dergelijke. Ja. En de mensen in het dorp, die zijn dan ook onder de stichting ook st dat woningen zijn... van dezelfde vereniging? Ja, maar de woningen die bij, op het terrein staan van Huis in de Duinen en de Bodaan, vroeger was dat zo, en dat is ook verwarrend, uh, ging de huur naar uh, huis in de duinen Naar zorgcontact Maar sinds twee jaar wordt, Worden de woningen verhuurd Door woonzorg Nederland okay. En dat betekent dus Dat ze eigenlijk geen deel meer van ons zijn en dat geeft wel verwarring, moet ik zeggen. Waarom is dat gedaan dan? Dat het opeens overging naar Woonzorg Nederland. Ja, dat is gewoon uit praktische overwegingen. Wij huren ook van woonzorg Nederland. Dus woonzorg Nederland is de eigenaar van al onze panden. En wij huren ook van woonzorg Nederland. Maar goed, om terug te komen op de activiteiten, uh, doordat er een deel voor de bewoners vanuit de AWBZ nog gefinancierd wordt, hebben zij recht op activiteiten. Dat noemen wij de basisactiviteiten. En dat is, uh, moet ik even mijn bril erbij opzetten, want ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd, maar dat is een handwerkclub. Dat is het Jeu de boele. Er komt een huisbioscoop. klaverjassen, rummycup, gymnastiek. Dat zijn activiteiten, basisactiviteiten, waar al alle bewoners van huis in de duinen recht op hebben en daarvoor niet hoeven te betalen en dat blijft gelukkig dat ja, blijft gewoon Er blijft een blijven een aantal activiteiten gewoon bestaan die zijn er gewoon mogen wij weten hoeveel budget je krijgt ja voor de activiteiten? Maar dat is uh, ja dat kan ik zo niet uit mijn hoofd zeggen ja, want het dat is voor is... de hele nou iets van 30.000 euro per jaar. per jaar voor de drie um, huizen, huizen ja. Okay. Dus, en dat betekent, maar daar, dat is voor materialen, personeelskosten, uh, ja, uitstapjes, het is gewoon heel duur. Alles wordt duurder en mijn budget wordt niet hoger. Dus ja, wij moeten gewoon op een andere manier uh, kijken hoe wij toch veel activiteiten aan kunnen bieden. Met, ja, met dit geld wat we hebben. Ja. En jullie hebben dus nu dan ingesteld dat jullie uh, voor de mensen die dus de bewoners die gaan dan als ze met extra dingen mee willen dan ja. 10 euro per maand betalen. Ja. ja. En de mensen de andere mensen gaan 15 ja. euro per maand betalen. En, en dan krijgen ze een soort pasje voor? Of, ja, uh, precies. Ja. Ja. En dat verschil zit hem hierin dat wij natuurlijk voor de bewoners uit huis in de duinen wel geld ontvangen. Een deeltje van de AWBZ. Maar het, het is natuurlijk heel ingewikkeld om mensen uit ...uit het dorp alles gratis mee te laten doen... ...terwijl onze bewoners dan betalen voor hun activiteiten. Ja. ja, dat kan eigenlijk niet. Terwijl we wel blij zijn als mensen uit het dorp naar ons toe willen komen... ...om mee te doen aan activiteiten. En wat ik eigenlijk heel graag wil vertellen is dat... ...doordat we dit nu ingevoerd hebben... ...er zijn meer mensen die... Er zijn heel veel mensen al lid geworden... ...dus dat is heel fijn. En we hebben van de week bijvoorbeeld een hele grote bakactiviteit gehoord. Nou, je zou eigenlijk moeten komen kijken. De keuken is omgetoverd tot een, uh, tot een bakkersruimte en er waren dertig bewoners aan het bakken. leuk! Dus uh, taart, appeltaart, koekjes, cakejes. En nu zeggen de bewoners ook, wij betalen ervoor, dus we gaan ook naar die activiteit. ja. Dus, stimuleert aan de andere kant ook mensen om te gaan. Dus, en gisteren zijn er bijvoorbeeld uit de Bodaan een aantal mensen weggegaan naar uh, de duin in met een uh, ritje. Vroeger moesten ze daar ook 5 euro voor betalen. Nu hoeft dat niet, want dat zit in het abonnement. Dus het was voorheen ook al wel dat mensen iets uh, betaalden, maar ja, dat vergeet dan iedereen. En nu lijkt het opeens heel veel, terwijl als je het omrekent, is het eigenlijk helemaal niet zo heel veel geld. Ja, maar stel dat een mensen bijvoorbeeld alleen maar naar bepaalde activiteiten willen en niet ja. naar al die andere. Ik kan nee. me voorstellen dat je dan denkt, ja, maar dat is een boel geld. Want ja. dat moet ook allemaal minder doen, de mensen. Is ja. daar niet een oplossing voor? Mensen ja. zeggen, nou luister, ik ga alleen maar daar naartoe. Ja, nou, we hebben gekozen voor dit systeem, omdat we ook een beetje van allerlei geldstromen, uh, kastjes en zo af willen. Het is voor ons gewoon praktischer. Het is best ingewikkeld, dan heeft iemand zijn kaart niet bij hem, dan heeft hij geen geld bij zich. Nu wordt het, heb je gewoon een pasje, je bent lid en je kunt overal komen. Wij moeten ook kijken aan de personele inzet. Als we alsmaar bezig zijn met geld te tellen, uh, afrekenen, dan, ja, dan, dan gaat dat gaat ook ten koste van onze activiteiten. Dus we hebben echt voor dit systeem gekozen. En ik begrijp als iemand echt maar. Uh, want er zijn activiteiten waar mensen één keer aan deelnemen, dan, uh, dan, ja, dan kost het omgerekend 3,75 per keer. En dan krijg je je koffie voor, daar worden activiteiten voor betaald, dus de uh, materialen worden daarvoor gekocht. Ja, dat is waar. Nou, zo'n een mooie afsluiting, Ria. Ja, Ik wens dankjewel. je in ieder geval nog sterkte met de mensen die toch nog een beetje de moeite mee hebben. Die zullen ja. dat uh, waarschijnlijk of blijven of uh, nou, het waait weg. Ja. In ieder geval uh, goed ik dat hoop, je het uitgelegd hebt. Ik hoop dat iedereen gewoon wil komen. Dus, daar zijn wij blij om. Dat Ach, iedereen, iedereen ja, het is komt. altijd zo. Elk nieuw, nieuwe maatregel ja. moet even wennen. Precies. En het is op zich al heel leuk wat jullie dan uh, zo met elkaar doen. Ja. Hè? Dank dankjewel. Je wel. Ja, jullie ook. <laughs>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 Take her laughter and her tears, and make them all my souvenirs, for where she goes has got to be, the meaning of my life is she. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Het is uh, hier helemaal gezellig vanmorgen in uh, Hotel Hoogland. We hebben een heleboel mensen aan de bar met een kopje koffie. Dus uh, luisteraars, <laughs> u bent van harte welkom. Bij ons aan tafel is aangeschoven Willi Jansen. Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, ik zie een hele mooie uitnodiging. Echt geweldig. Vertel. Um, ik ben bij de open atelier route gewoon de route gaan doen Bij alle collega kunstenaars Ik had echt zoiets van, uh, ik doe even niet mee Want ik uh, word helemaal opgeslokt door alle leuke dingen van de gemeente En dan schiet mijn eigen kunst er wel eens bij in Dus toen kwam ik uh, in het LDC ben geweest En in de Mariënschool En uh, nou, dan gaat het toch alweer kriebelen Ik denk, oh ik ga nog even kijken bij het Zandvoortsmuseum en toen vroeg Sabine Huls, die daar directeur is, Van: uh, Wil jij een uh, solo-tentoonstelling bij ons doen? Nou, wil ik wel. En weet ook nog snel? Nou. Eigenlijk wel, ja. Nou, uh, 4 november opening. <laughs> Zo snel kan dat gaan. Oh, wauw. En wat ga je daar uh, tentoonstellen? Nou, de, de titel van de tentoonstelling is De Universele Mens, omdat uh, uh, ik heb uh, heel veel series bij elkaar gebracht. Uh, kinderportretten, uh, clowns, uh, uh, maskers uit Venetië, uh, eigenlijk mijn bonte wereld van, uh, van fantasie. Ja, ik zie uh, je exotische droomwereld. Ik vind het zo mooi zien. Nou, ik dacht, dat is eigenlijk een beetje de, de verzameltitel. Want uh, er zitten ook figuren in van uh, Cirque du Soleil. En, en dan denk ik, ja, hoe moet je dat nou benoemen? Dat zijn indianen en, en uh, jungle figuren en papegaaien. En ja, uh, dan is het exotisch. Ja. ja. En het gaat uh, 4 november gebeuren. Vrijdag 4 november. Ja. Ja. Om 4 uur en... Uh, wie gaat de opening doen? Uh, de wethouder Cultuur, uh, Gert Tonen. En ik heb gevraagd of hij dat wilde doen, ook omdat er nog andere elementen uh, bij komen. En uh, dat is uh, Marco Termes. Die uh, biedt zijn manuscript aan van uh, het boek Vriend en Vijand. En dat is ook iets unieks. En uh, daarna is het er een soort afscheid van Adam Mol. En toen dacht ik, nou we zijn nu toch bezig, ik vraag de theaterschool erbij. Leuk. En allemaal in het kader van de universele mens. En wie kan dat beter aan elkaar praten als uh, Gert Want ja. Je hebt toch een verbindend element <lacht> nodig. Ja, nou, de het dichter aan zee en zij stopt ermee. Het ja. rijmt allemaal leuk. Het Kijk is heel dan. jammer, Goed want het is jou. echt uh, ja, een geweldig mens. Ja. Maar die wordt dan ook even in het zonnetje gezet. Ja, ook wel. En, eh, bedankt. En eh, je kan niet zomaar zeggen van nou stoppen we ermee. En eh, dag aan. Ja, er nee, nee, moet even en, goed uh... goede aandacht <laughs> ja, aangegeven worden. Het is wel leuk, zo'n zo heel programma. En, uh, maar je hebt het wel heel snel moeten doen. Uh, nou, ik heb op dit moment nog niks gedaan. Het zit oh. wel in mijn hoofd. Oké, okay. ja, dus je hebt het uh, in je, je hoofd bent, al klaar. Ja, je bent wat aan het verzamelen in je hoofd. En, en dan gaat het uh, volgend weekend uh, gebeuren. Dan ga ik alles inrichten en het ja. mooi maken. Leuk hoor. En uh, tot hoe lang, uh, tot vanaf wanneer en tot... Wanneer kunnen Tot, wij? Het nou, 4 november is de opening. Voor wat mij betreft is iedereen uitgenodigd. Het museum is groot genoeg. Uh, 5 november begint de tentoonstelling echt. Uh, en wat zo leuk is, is dat dat samenvalt met de Kunstweek. En daar wil ik echt volop aandacht voor, want het is de eerste keer dat de gemeente Zandvoort meedoet. En het is een week lang allemaal culturele evenementen. Wat ook weer samenvalt met die 50 plus acties. Uh, dus alles komt samen en dan denk ik 5 tot 13 november dit weer. Dat dat zo dat moet het is geweldig. Ja. Zijn. Leuk hoor. Ja. Het museum is open van 1 tot 5, van woensdag tot en met zondag. Dus ja. dames en heren, ga alsjeblieft heen. Absoluut. Mocht je hartelijk bedanken. Graag gedaan. En uh, heel en veel Kom dat zien. Komt dat zien en ja. komt het meemaken. Heel veel succes. Dankjewel jullie. Zandvoort, hier is Goedemorgen Z Zandvoort <laughs> I'm so excited <laughs> Van de Pointer Sisters Hebben we net gehoord En Yvonne, wat is ons volgende onderwerp? Sprookjeswandeling nou, ik denk dat een heleboel mensen al meteen, oh wat leuk, wat leuk dat ze toch weer terugkomen. Want ja, het kost natuurlijk ook best wel geld en het moet allemaal georganiseerd worden. En we zijn eigenlijk vroeg begonnen met dit bekend te maken. We wisten natuurlijk al lang dat jullie dat weer zouden doen en daar zijn we blij mee. In ieder geval, uh, vertel, waarom zijn wij zo vroeg? Waarom zijn we zo vroeg? Nou, Anke en ik uh, zijn uh, uh, zeer recent weer begonnen met organiseren. Dat komt ook een beetje omdat we onze vierdaagse evenementen net achter de rug hebben. En het zwemmen was klaar. En er moest gewassen worden. We moesten even onze stem weer terugvinden. En even weer uh, even twee weken niks doen. Ja, en dan uh, gaan we ons weer richten op het volgende evenement. En, en de Sprookjeswandeling is wel een van de evenementen waar het meest geregeld moet worden. Georganiseerd en gedaan. En, en, uh... en we willen graag nieuwe ideeën, hè? Weer wat nieuws. Want ja, we gaan eigenlijk de geëikte sprookjes van uh, figuren. Hebben we misschien ook weer wat nieuwe figuren, hè? hopen wij. Ja, dat klopt. En dan moeten natuurlijk kostuums gemaakt worden. Want ja, we doen alles in eigen beheer. Dus we hebben een hele grote groep vrijwilligers, ook weer bij deze, uh, dit evenement. Maar weer een aantal anderen. Bijvoorbeeld twee dames die alleen maar alle kleding uh, naaien. Ja, die Sorry. hebben wel even de tijd nodig om al die pakken in elkaar te zetten. Ik vind het wel heel uniek hoor, hier in Zandvoort. Echt vanmorgen, dan met die ijsbaan, dan hoor je echt alleen maar met vrijwilligers, wat jullie nu gaan doen, mm -hmm. de sprookjeswandeling. Ook alleen maar weer vrijwilligers. Ja, ja. zo zijn er heel veel uh, ja, ja. evenementen hoor. Want wij doen ook de wandelswem en fietsvierdaagse. Ook oh, weer met vrijwilligers. vrijwilligers. Ja. Ja. ja, en het is een heel evenement. Ik heb dit jaar uh, deelgenomen en ik vond ik ook echt dat ik nou, denk van, oh, <laughs> er loopt net een vrijwilliger de deur uit, de meneer van de ijsbaan. En, uh, maar... Uh, dus wat, wat gaan we precies beleven dit jaar met de sprookjeswandeling? Wat ja. willen jullie gaan beleven? Nou, De sprookjeswandeling is eigenlijk een overkoepelende term die, die de hele lading dekt. Want er gebeuren van allerlei dingen. Eén uh, van de dingen is een soort vossenjacht op onze sprookjesfiguren. Dus er lopen zo'n veertig verklede mensen rond op raadhuisplein en kerkplein. En kinderen kunnen daarbij een aantal een handtekening halen. Dus we moeten ze echt zoeken. Maar dat is maar een heel klein onderdeel. Er is namelijk ook een levende kerstal En die diertjes... Vertel. Ja, die diertjes. Die diertjes die. Uh, ja, daar zijn we weer bezig met een onderhandeling met uh, Center Centerparks. Want de diertjes die oh, ja. komen. Uh, ja, ook daar weer op Zandvoort hè. Ja, ja, we willen het Zandvoort uit, uit, uit de kinderboerderij. En uh, ja, daar zijn we druk mee bezig. Dus met uh, verschillende afspraken en zo zijn we met. Uh, over leef leef over de, uh, Nog heel even over de kerst al. mag het nog heel even. weet je, we hadden voorheen hadden we huisjes die heen en weer uh, verhuisd werden. Maar dat, dat is zo'n grote klus. Uh, om, ...om een mooie kerststal te maken. Dus uh, we hebben gesproken met uh, Hilly, die kennen jullie vast wel. Ja, ze was hier. Ja, we zijn ook heel blij met haar. En Hilly gaat een uh, hele mooie kerststal op panelen schilderen... Ah. ...om als achtergrond voor de, voor de dieren echt als kerststal te fungeren. Dat is voor ons veel praktischer met opslaan, want je gebruikt het voor vier uur... ...en daarna gaat het weer weg. Ja, en, de kerststal, die, die zal er dan, want die sprookjeswandeling, hè, die, ja. die vindt plaats... Zaterdag, 17 december. Oké, okay, en dat... Dat, dat is, is van dus 4 tot 7. Van 4 dus net tot 7 in de en als het een beetje donker wordt. Dus we vervolgen het een beetje. Ja. En dat is dan eenmalig? Ja. En, en dan smiddags daarvoor is er al een kerstmarkt. We hebben tien stallen met uh, mensen die echt alleen maar kerstspullen verkopen. Uh, dus uh, kerstsokken, kerststukjes, kerstkaarten en, en kerstchocolaatjes. Dus geen potten en pannen en sokken en uh, mobiele telefoonhoesjes. Oh ja. nee, dat willen we, we echt nee. niet. Ja. Dat past nee. ook echt niet op een nee. kerstmarkt. Nee. nee. En dan begint dus ook wel de levende kerststal met mensen. Met de diertjes en uh, de panelen. Uh, dan komen druppelsgewijs ook alle spokesfiguren op het, uh, op het uh, plein. En wandelen daar rond. En doen een actje, een toneelstukje met de kinderen samen. En wie hebben we nog meer meteen? Nou, de kerstman komt. Ja, natuurlijk. We hebben de kerstman met zijn hele gezin. Met zijn vrouw en zijn kinderen en de kerstelfjes. En dat is wel nieuw, want de kerstman heeft een nieuw onderkomen. Uh, namelijk de muziekpaviljoen. Midden in het dorp, dat wordt omgebouwd tot het huis van de kerstman. Oh, we gaan het helemaal dichtmaken, we wat gaan het helemaal mooi versieren. Ja, het ja, moet wel een vijf. beetje warm worden ja, oh, terras oh, erbij, dat de kerstman ook een beetje comfortabel zit. En uh, daar mogen de kinderen op de foto bij de kerstman even komen. En dan mogen ze op schoot en ze mogen een handje komen geven. En oh. Bij de kerstman. Ik krijg echt wel helemaal een sprookjes gevoel. Leuk hè? Ja, echt. Ja, we, ja, leuk we, we, we hebben de vorige keer ook hele leuke foto's, zelfs van een heel gezin hè? Oma ja. erop, moeders erop, de, de kinderen, de baby. Ja. <laughs> allemaal op de foto ja. Ja. en dan allemaal bij de ijsbaan in de buurt met de nieuwe mooie sfeerverlichting. Ja, maar dan hebben we hebben ook nog een heel stukje in de kerk. Oké. Mocht je het ook nog even vertellen? Ja, want de protestante ja. kerk doet mee. Ja, zonder um, de kerk doen we het niet. niet nee, maar. want het is nee. ook wel prettig dat uh, de, in de kerk is een drie uur lang durend programma. Um, en dat doet Maaike Kappel met haar Kinderen van de Kust, met het kinderkoor. Uh, dat gaat in afwisseling, er wordt uh, poppenkast uh, gedaan, uh, voor, gespeeld, de musical wordt opgetreden en er wordt voorgelezen en dat roerleert telkens. Dus mensen kunnen de kerk in en uit wandelen wanneer ze willen. Wel graag een beetje rustig, maar maar verder kunnen ze gewoon komen kijken wanneer ze willen. Maar als kinderen toe zijn en even zitten, even gewoon kijken, dan kan dat. Ja, en gewoon lekker even binnen zijn. Maar ja. uh, jullie vertelden mij net uh, dat jullie eigenlijk ook nog wat willen vragen aan de mensen in Zandvoort. Klopt. Ja. Dus ga je lekker jullie gang. Nou, op het, uh, in het muziekpavioen hadden we voorheen de, de afgelopen keren uh, per half uur muziek, wisselende muziek. Maar het bleek dat kinderen daar niet echt bleven staan om te luisteren naar een koor. Dat vonden we een beetje jammer, dus we gaan nu de koren vragen om gewoon op het plein zelf te gaan staan uh, en te gaan zingen. Maar we zoeken nog wat mensen die muziek kunnen maken. Dus als er nou kinderen zijn die heel leuk met een viool of met een gitaar kunnen spelen en gewoon ergens op het plein een kwartiertje muziek willen maken, dan zijn ze van harte welkom bij ons. En... Uh... Martine, waar kunnen ze terecht? Uh, ze kunnen bij uh, bij Ankie of bij mij terecht. En we hebben ook een website, sprookjeswandeling.nl, uh, en daar staat ook allerlei informatie uh, op. En ons hoofd uh, verkopen natuurlijk, hè, de Bruna. De kinderen krijgen sowieso uh, geven we weer een uh, kijken voor een brief. Er wordt in ieder geval op school in ieder geval ook een uh, een uh, brief of een uh, mooie poster uh, neergangen en ook weer in het dorp. Dus dat komt allemaal wel goed. Maar we vinden het inderdaad leuk als kleine kinderen gewoon uh, muziek maken. Omdat ja. het natuurlijk ook voor de kinderen. Kinderen komen ook verkleed. Dus dat is ook, ook heel leuk. En misschien gaan we daar nog wel eens even naar kijken. Wie het, het mooiste verkleed is. Okay. En kijken of daar nog wat ja, leuk. Uh, een leuk, uh, mooi prijsje voor te verzieren is. Wat ja, je Ja, ik ben het met je eens, Was Hartstikke <laughs> goed. Maar, maar dit is echt een van de weinige evenementen voor de allerjongste van Zandvoort, ja. hè? Dit is echt voor kinderen tot een jaar of zeven bedoeld. En als je zag hoeveel prinsesjes ervoor gingen liepen en door een roosjes en <laughs> zin meisje liepen. van drie jaar, Ah, oh. ja. Om op te vreten, ja. Yes. Yes. Dus, ja, dat zou ja. die wolf wel, ja. wel hè, maar dat mocht niet. Nee. <laughs> en er is natuurlijk ook weer een boze wolf, maar die is eigenlijk best wel een beetje lief hoor. Dat gaat wel goed. Mag ik oh, alleen nog alweer. Nee, oh, We hebben nog een boekje namelijk. Oh, want oh, want um, ja, een toegangsbewijs kost 3,50 En een toegangsbewijs is een boekje. Want in dat boekje kan je meedoen aan een hè? Kan je handtekeningen verzamelen. Uh, er zit een, uh, een, uh, een speurtocht bij. Een, hoe heet dat? Een uh, prijsvraag. Ja, prijsvraag. Verdienen. Bijvoorbeeld ja. vorig jaar was een vraag hoeveel geitjes zitten er in de levende kersthal of uh, welke kleur heeft de muts van Kabouter, Hup, hup, hup. En wie hoort er bij Doodkapje. Ja, dat soort dingen. Dus hoe, heet het, uh, hoe heet het broertje van Hans? Eh, uh, van Gietje. Nou ja, nou, Martina ja, ik, ik snap ja. het wel. Maar we hebben allemaal zulke dingen. Hè? En nee. daar staat het schema van de kerk, staat in het boekje. En het boekje is dus bij Bruna te koop. En wat maar staat er nog meer in? Nog niet, hoor, nu nog niet nee. Ja. nu nog niet. Maar nu, het belangrijke waarom je dat boekje moet kopen... Dus omdat er bonnen in zitten. Want er zijn heel veel ondernemers van Zandvoort die ons sponsoren. Ja, want ik wou zeggen, het kost toch eigenlijk wel Ja, het zetten. kost veel geld, in. maar onze ja. ondernemers in Zandvoort is gewoon een unieke. Unieke ja, ja. hebben wij natuurlijk in Zandvoort, want toch, vanuit ei hun eigen onderneming, nou, krijgen we toch wel weer aardig dingetjes voor elkaar. Leuk hoor. Dat is een heerlijke warme chocomel. Ja, want elk kind wat meedoet krijgt een glaasje chocomel bij XL op het terras. In, in ruil voor zo'n bon. En Harry Oliebol. Een de oliebol. Ja. ja leuk. En Wie weet doet hij een beetje dit jaar. Ja, dat was zo leuk. Vorig jaar ja? mochten de kinderen yeah. bij, bij Sneeuwwitje voor een bon mochten ze een appel dopen in de gesmolten chocola en dan met spikkels. Nou, de ja. kinderen jurken overal, zat chocola van oor tot oor, <laughs> maar het was echt een groot feest. Nee. <laughs> Wij de, vonden het heerlijk. Zelfs de volwassenen vonden het leuk, want ik stond aan die tafel helemaal blauw te bekken, want het was zo verschrikkelijk koud. Ja. de organisatie van jullie had gezegd, ga een kwartiertje naar buiten en als je koud bent, meteen weer ben naar binnen, want we willen geen onderkoeling. Nee, nee, Maar het was zo'n groot succes, dat zelfs de ouders een Glimlach van oor tot oor. Ja, we wilden ja, graag ja, sneeuw, ja, ja. hè? Ja, ja. Dat hoort er natuurlijk bij. We hebben even naar boven, we hebben echt een uh, direct lijntje gehad vorig jaar, hè? Ja, ook een beetje te veel, want de sneeuw hield op een gegeven moment niet meer op. <laughs> maar, <laughs> dus nee, gelukkig hebben we dan het jeugdhuis van de kerk tot opsching voor onze oh, vrijwilligers. Ja. Waar we, we hadden soep van Albert Heijn gekregen, dus elk kwartier konden ze even naar binnen om soep en koffie en thee om op te warmen om dan weer naar buiten te gaan. Ja. Maar die kindertjes die gingen... Aching door hè? elkaar door, werkelijk geweldig. even de handen warpen bij de appels uh, ja. met de sparkels, mochten nog ja. spikkeltjes op en dergelijke. Nou, iedereen die dat was, geweldig. Ja. Heb je twee heksen gezien? Ja. De ene heks met, ja. Ja, ja, ja. De de met die toverde. Ja De met die bezemstel. geweldig. Zo goed is die die, die kostuums zijn zo geweldig. Die bijna van schrik als volwassenen. Ja. ja. Gelukkig zijn ze allemaal lief en aardig, want ja. ja. er zijn alleen maar lieve sprookjesfiguren ja. bij hoor. Ja, er ja, zijn ook twee topdames hoor. Het zijn nog twee zusjes ook. Ja. En ze doen het echt geweldig. Het is zo uniek hè. Als ik heb het ja. allemaal zo hoor dat mensen dat gewoon doen. Ja, He? ja we hebben echt een heel Jullie team. ook. Als ik jullie dan zo zie. Zo enthousiast. Maar dat komt ook nee, dat door de energie hoor. Van die ondernemers. Je gaat vragen bij Harry oliebol Van joh Harry, uh, vind je, wil je meedoen Oh ja natuurlijk. Hoeveel kinderen komen er? Nou ja, misschien zo'n 300. Geen probleem. Ja leuk zo. hè. En dan wil je in de afloop komen afrekenen. Zegt hij nee joh, dat is voor mij. Geen probleem. Die 300 oliebollen. Dat, Goh, ja. ik, nou, dat is toch ja, heel leuk Daar krijgen wij energie ja. van hoor. Dan is het leuk om te doen. En welke, wanneer gaat het precies plaatsvinden? Het, het vindt plaats zaterdag. 17 december. ja. Duurt nog even. Like. Ja, dat ja, is niet we, zo we, hoor. Wij zijn, wij zijn dus heel je, Dat druk het al bezig. heel snel is. Ja, ja. ja. <laughs> echt hoor. Ja, want is het toevallig een ondernemer of een, uh, iemand die gewoon een kerststukjes uh, neer wil zetten? Van oh, moeder met dochter en oh, dat vinden we wel erg leuk. Dan is het toch wel leuk als de mensen in Zandvoort ook een kraam hebben. Ja, ja. We willen het zo veel mogelijk toch op Zandvoort houden. Echt gewoon lekker binnen het dorp. Ja, ja. als het kan. Dus we hebben nog markramen te huur. Ja. En die markramen die kosten, ik help me even. 45 euro. 45 euro. En dat is, die, die gaan al eerder uh, staan. Ja. Dus dat is vanaf een uur of 1, 2. Leuk hoor. Ja. Dan nou, moeten wij even creatief worden Yvonne gaan we ah, dan kunnen jullie best hoor. Gaan we zeker doen. En dan gaan we er staan. Ja, maar het, ik denk dat het, het, het, het leuk is om te zijn. net voor, uh, om de dames nog een keer uit te nodigen, net voor dat plaats ja, gaat vinden Om te weten. kijken ja, ja. wat er allemaal uitgekomen is. Ja. ja. Ik vind het ontzettend leuk wat er allemaal gaat gebeuren. Um, kinderen, als jullie wat kunnen, ga naar sprookjeswandeling.nl. Daar kan je opgeven ja? als je viool speelt of een blokfluit, maakt niet uit. Misschien kan je leuk zingen. Het Is alleen maar leuk. Um, 17 december gaat het plaatsvinden. Nou, Martine en Ankie, heel erg bedankt. Graag gedaan. En alle mensen die eigenlijk ook willen helpen, ga ook naar de site en uh, kijk verder. Dank jullie wel. Wij gaan uh, naar Rod Stewart met Mackie mee. Yvonne, dat was ons eerste uur. Het ja? zit er al op. Gelukkig. Nou, nou Yvonne. Altijd een beetje nerveus. Of Komen de gasten ja. wel. Want het is in het verleden wel eens vaker gebeurd. mensen gewoon... Komen. Ja, en nu hadden we eigenlijk wat gasten te veel, omdat mensen zich in hun tijd vergist hadden. Maar we zijn er doorheen gekomen. Gelukkig. En onze presentatie voor het eerst samen. Maar wat gaan we twee tweede uur doen, Yvonne? Vertel jij het Dan eens. komt wethouder Tatus, en ik hoor van Don de Grebber, dat hij zijn nieuwe hond heeft meegenomen. Ja. Sterker nog, Don heeft hem gebeld van, luister eens, meneer Tatus, zou u alsjeblieft de hond mee willen nemen, zodat we dat even kunnen beschrijven. Dus, dames en heren, Tatus is niet meer alleen. Ja. En daarna krijgen wij nog Gijs de Rode van het CDA en Elverhei Verheij van de VVD over de begroting. En waar sluiten we mee af? Tweede uur. Sandra Kluiskuns over Sams Kledingsactie. Goed, dames en heren, wij gaan nu nog even naar muziek en uh, naar Europe met de final countdown tot de tweede uur. Politiek, sport, interviews, iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ik zie twee mensen op het strand...